Pieter Omtzigt heeft eindelijk zijn functie elders te pakken. In een interview met de Grand Tubantia laat Omtzigt weten... dat hij met een nieuwe partij komt, nieuw sociaal contact. En in verschillende peilingen lijkt het erop dat hij bij de verkiezingen... in november tientallen zetels kan winnen. Maar zegt hij nu zelf rustig aan, mensen verwachten misschien wel te veel van hem. Ja, dat idee heb ik stellig euh, vandaag en gisteren. Um, ik kan u zeggen, ik kan geen eisen met handen breken. Uh, het herstellen van goed bestuur in Nederland zal een periode van... misschien wel tien Tien jaar dat is niet iets wat je van de een op de andere dag klaar krijgt. Maar dat blijft me niet om ermee te beginnen en daar nu medestanders voor te zoeken. Hij wil dat zijn partij niet meteen te groot wordt. En als dat wel gebeurt, dan blijft Omtzigt zelf in de Kamer zitten. Hij wil geen premier worden. Veel schade in Mexico door tropische storm Hillary... Wegen zijn weggevaagd en huizen kapot door overstromingen. Minstens één iemand is om het leven gekomen. Inmiddels is de storm naar de Amerikaanse staat Californië getrokken. Ook daar zijn overstromingen en er was tegelijkertijd ook nog een aardbeving. Deze mensen zijn zandzakken aan het vullen om het water bij hun huizen tegen te houden. ...we voor We hebben We hopen voor het beste. Scholen in onder meer L.A. en San Diego zijn vandaag dicht. En zelfs de Death Valley is overstroomd. Grote woestijn. Normaal gesproken is het daar extreem heet en droog. En zo klonk het afgelopen nacht in een woonwijk in Eindhoven. Ja, in een deel van de stad werden bewoners er wakker van. Wel 30 koeien liepen dwars door de wijk. Ze waren losgebroken uit een weiland in de buurt. De politie heeft de koeien bij elkaar gedreven op een parkeerplaats. En daar zit nu alles onder de poep, zegt een buurtbewoner tegen het Eindhoven's Dagblad. De eigenaar is de dames vanochtend weer op komen halen. Het weer, prima dagje om buiten te zijn. Zonnig en al lekker warm, met op veel plekken 24 of 25 graden. En daar komen nog een paar graden bij. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even in de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knoop het Badhoevendorp en het Raasdorp. 2 kilometer Fiede. De weg is dicht, omrijden kan via de A4 en de A5. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. Rainbow Radio Sunsport. Welcome to the best show on the radio. Open my eyes to a world that's undiscovered I see you, I see me like a lost memory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 Was dan Saint-Mieux met multicolors. En dat was uh, vorig jaar eigenlijk wel echt de pride, uh, het, het pride nummer uh, van vorig jaar. En ik geloof dat uh, wij uh, nog bezig zijn met uh, op zoek te gaan voor het klein interview. Dus misschien is het goed om het volgende nummer vast te gaan draaien, jammer. En dat is Sister Sledge met We Are Family. Daar komt hij in. Ja, ja. Helemaal goed. Of Ik denk. Uh... Ja, ja uh, we zijn even met de techniek bezig om we proberen uh, een interview op het plein te doen, live. En dat, uh, ja, dat is een uitdaging voor ons, dat is voor het eerst. Dus um, jullie hebben net gehoord, DJ Spiller featuring Sophie Ellis Baxter. And If, and if This End Love, oftewel Why Does It Feel So Good. En het volgende nummer wat we draaien is... Uh, als het interview in ieder geval er nog niet is en dat denk ik niet, dan uh, gaan wij nu Troy Sivan draaien met Rush. Ja? Dat uh, uh, plein interview is nog niet uh, zover, inderdaad. Dus ik denk dat we inderdaad dit nummer uh, gaan draaien. Dus zoals ik zei, Troy Sivan met Rush. Ik ben maar weer naar binnen gekomen... Ja. <laughs> Want we probeerden, zeg maar, eventjes op het plein mensen te interviewen. Uh, de techniek is nog niet helemaal, zeg maar, wat het wezen moet. Maar dat wordt op dit moment druk aangewerkt, zodat we ook daadwerkelijk op het Gashuisplein zeg maar, mensen kunnen gaan interviewen. Wat Stap, we echt natuurlijk het ook kunnen doen... Oh ja, wat ja, zei nee, je? Nee, nou? Het Gashuisplein. Ja, nee. ja, daar gaan we niet naartoe. Dus. Nee, daar gaan we niet naartoe. Nee, Wat we natuurlijk wel mens, uh, kunnen doen, is dat we natuurlijk de gasten uitnodigen aan de tafel, hier live, op locatie in -aan Zee. Dat is en uh, gelukt ook. Dat is gelukt, want ja hier tegenover ons zit. Marjolein van Haften van bureau Discriminatiezaken. Ja, Marjolein van Haften van het bureau Discriminatiezaken. En uh, hartstikke fijn dat je hier uh, eventjes uh, live in de studio wil, uh, wil komen. Want um, ja, je bent hier niet zomaar met, een, uh, met een, uh, even een wandelingetje in Zandvoort. Maar uh, kom wel reden. speciaal hier naartoe. Onder andere om uh, Wave the Flags, hè, het project, uh, te bekijken. Er hangen hier nu, ik weet niet precies hoeveel vlaggen, maar het zijn er heel veel. Ja, en het... uh, alle genderidentiteiten en, en uh, seksuele ja. voorkeuren hangen er. Ja, ja met, met dank aan Bureau Discriminatiezaken. Dat dan ook? Ja, ja zeker, want jullie hebben samen in, met gemeente Zandvoort en Spaarne Landen ervoor gezorgd dat dit project mogelijk was. Mm -hmm. um, uh, er hangen inderdaad, zoals je zegt, hier allemaal vlaggen van allerlei verschillende uh, seksuele oriëntaties en genderoriëntaties. Um, met uh, informatiebordjes over welke vlag nou waarvoor staat en waar die kleuren dan op gebaseerd zijn. Uh, wat doen jullie normaal gesproken met de vlag? Want jullie hebben de vlaggen geschonken, zeg maar. Hè? Uh, ja, uh, nou geleend. Ja, geleend. Ja, ja oh, we moeten <laughs> teruggeven. Oh, ja. Als, de wind, oh, als ze de, staan. Ja. Uh, als de nou, wind doorstaan. Nou ja, we hebben de vlaggen uh, volgens mij vorig jaar aangeschaft. Omdat we ze gewoon vaak gebruiken op allerlei uh, regenboogactiviteiten. Zoals de regenboogviering in Haarlem en uh, de regenboog, het regenboogfestival in Haarlem en Meer. En uh, ja, dan vinden mensen het gewoon heel fijn en leuk om met die vlaggen te wapperen en te laten zien. En vooral ook jonge mensen vinden het heel leuk. En dat ook omdat er een boekje is gemaakt met al die vlaggen. En, uh, en voor, misschien ga je daar nou, nog iets aan vragen. Maar wat, wat ik zie is dat jonge mensen het vaak heel fijn vinden... als ze zichzelf herkennen. Ja. En zeggen, oh, ik hang daar ook bij of ik sta ook in dat boekje. En uh, ja, dat is gewoon een hele fijne bevestiging... omdat het in het dagelijks leven niet altijd het geval is. Omdat je gewoon in een hetero maatschappij uh, met cisgender en uh, ja, mannen en vrouwen ja, zit. Precies. Ja, ja. overigens over hangen die er ook tussen hoor. Met ja, vlag. Ja, ja. Oh, ja, ja, de hetero vlag hangt er ook inderdaad. Dus uh, mocht u komen kijken van uh, uh, stel dat u inderdaad <lacht> heteroseksueel bent cisgender. Hoe zie ik het dan uit? Nou, kom inderdaad vooral naar het Stationsplein om de vlag te zoeken. En um, uh, Je had het net over een boekje. Uh, ja. Jullie hebben in opdracht uh, zeg een maar, een boekje laten ontwikkelen. Kun je daar iets over vertellen? Uh, ja, nou, het was wel ons eigen idee. We hadden wel uh, eerder een avond meegemaakt... met onder andere Michael Bomgaerts. En uh, Hij is van Seeing Things Queerly. Hij is een uh, ontwerper. En hij uh, ging toen ook al die vlaggen al uitleggen. Dus toen hebben we hem later gebeld... en gevraagd van... joh, kunnen we daar niet een heel boekje van maken? Mooi samenstellen. En uh, dan kunnen we dat ook weer allemaal uitdelen. En daar hebben we er ongeveer 2000 van besteld. Ja. Dus uh, op heel veel... Verschillende plekken is dat ook al uitgedeeld. En er zijn er nog steeds voorradig. Dus, uh, dus voor Zandvoort uh, zijn er ook nog steeds uh, boekjes te verkrijgen. Ja, ja, ze zijn op dit moment ook uh, te vinden in, uh, in de piek, het Pride Information Exposition Center. Ja. En dat zit in de Halterstraat in het Oude Raadhuis. Dus uh, mocht je interesse hebben, uh, ga dan zo'n boekje daar halen. Uh, nou, dat heeft ons weer geïnspireerd uh, als Pride to the Beach om uh, deze vlaggenparade of Wave of Flags uh, op te zetten. En uh, ik weet niet of je het laatste nieuws hebt gehoord. Dat op dit moment druk gewerkt wordt aan een beetje het herstellen van uh, zeg maar de wave of flags, want we hadden een ackefietje met een paar uh, wat beschonken mannen uit Oost-Europa, in Zandvoort, Oost ja, in, uh, Zandvoort. ze oh, zitten inmiddels vast nee, bij de mis. politie oh, doordat een getuige zeg maar, uh, uh, dat heeft gezien en yeah. ook heeft gemeld bij de politie, er waren okay. ook verschillende omstanders die probeerden uh, zeg maar contact te leggen met de mannen, maar ze waren zo beschonken dat dat niet mogelijk was en ook omdat ze een taal spraken die uh, ja, niet, niet Nederlands. Om hmm. maar te zeggen. Dus echt communiceren was niet mogelijk. Maar op dit moment wordt in de opdracht van de burgemeester uh, uh, in samenwerking met Spanerlanden uh, uh, het laatste la handje gelegd oh. aan herstel. Oh. Het is helemaal oh, ja, okay. voldaan. Ja, uh, alleen de progression vlaggen hangen. Want die, uh, de gewone regenboogvlag, daar waren de houders echt helemaal van kapot. Helemaal van kapot, ja. ja dus dat, dat kon niet Ja, Ze doen. hebben echt inderdaad flink eraan moeten hangen. Ja. Want het was al stormwindproof gemaakt. Ja, en het ja. hangt ook heel hoog, dacht ik. Ja, ja precies. Ja, ja, maar als je boven op elkaar gaat staan, dan... Uh, nou ja. Maar hebben ze er wel moeite dus voor ze, gedaan. Ze hebben er echt moeite mm. voor moeten doen. Dus, uh, maar. maar goed, hij is dus helemaal in volle glorie te zien. En uh, de wind viert mee. Om het zomaar te zeggen, yeah. het, wap het goed. <laughs> okay. Dus kom yeah, kijken it's naar it's de vlaggenparade. En uh, ja, dankjewel voor, uh, voor dit interview. Yeah. En uh, wat, wat, ga je, wat ga je verder doen? In, uh... Uh, ik, ga, ik heb nog een overleg. <laughs> in Zandvoort ook. Ah. En uh, dat gaat over ons jubileum. Wij bestaan 40 jaar. Als ah, bureau ja. kan ik gelijk even noemen. Ja. En wij vieren dat op 8, 9 en 10 september. Waaronder ook in Zandvoort. Wel leuk. Dus dat wordt een hele leuke uh, tour. En uh, ik ben hier ook om mee te lopen. Ik heb ook de bondgenotenvlag bij me. Omdat ik dat ook belangrijk vind. Ja, die hangt dus trouwens een ook. Uh, regenboogvlag ja. in zwart-wit. Ja. Ja. Uh, dus omdat ik vind dat je, dat je ook... Bondgenoten, uh, moet er, ja, moet, bondgenoten moeten er ook zijn. En laten zien dat je naast elkaar kunt staan. Ook al lijkt je misschien niet helemaal op elkaar. Ja. ja. Nou, dankjewel ja. voor dit interview. We gaan luisteren dankjewel. naar je verzoekje. En uh, wensen jou een uh, happy pride. Dankjewel. Jij, okay. Jullie ook nog. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Mm -hmm.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 Okay. <laughs> Is als al echt is want heel de week is het werken, heel de week is het toekomst.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 Ja, en dan uh, zijn we weer in de uitzending, Anja. Ja, en uh, dan hebben we. Dat geweldige nummer gehad van uh, een vrouwtje. En uh, gaan we nu door met uh, het volgende: Dead or Alive? You spin, Miro? Zullen we even naar Ronald gaan, want of die gaat klaar Ronald? buiten? Oh, okay. Ja, an anders krijgt hij het iets zo koud. Ja, ja nee, <laughs> laten we dan met een Ronald gaan. Ja, nee, voor het uh, volgende ja. plein-interview. En deze keer echt op het plein. Ja. Hoor je ons, Ronald? Ja. Ik, ik hoor jullie, maar horen jullie mij? Ja. Zeker, ja. Ja? Oh, dat is super. Nou, uh, ik hoor al zeg maar dat de aankondiging straks mijn uh, verzoekplaatje is. Het nummer Dead or Alive. Maar ik sta hier met uh, Fred Rozenhart, al die als uh, Kaiser Sissy. Onze, uh, uh, ja, wat is het eigenlijk? Je bent toch wel een beetje onze kroonprins van... Uh, uh, Zandvoort. ja maar je moet even wachten Fred totdat ik de microfoon voor jou mond zet en dan kan je praten. Ja. Ik ben de kroonprins van Zandvoort, daar ja, van alle, mijn hele omgeving. Ken hem dan. Ja, Pride Amsterdam, Pride Zalvoort. En dan komt Haarlem en Bloemendaal de Overveen. Alles komt erbij voor de World Pride 2026. Ja, want uh, we maken, vandaag maken we hier de opmaat zeg maar, op het station Plein. Kun je een beetje vertellen wat hier gaande is voor de luisteraars? Ja, voor de luisteraars we hebben hier, we hier een verzameling in Amsterdam. In drie uur gaat de grote parade lopen. Hopelijk langs de boulevard, want er staat een klein beetje wind. En, maar het is droog. En dan lopen we zo de route, wat heel ja, uniek is in de wereld. Dan gaan we zo naar de kerkstraat naar beneden en naar het plein toe. En daar is het grote feest en daar gaan we alle gasten ontvangen. En dan gaan we, ja, maar ook laten zien. We zijn er voor iedereen, voor alle gezien. Ja. Prachtig, dankjewel. Nou, de diffusie houden we vooral kort, hebben we besproken. Zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen benaderen. Dankjewel Fred. Nee, ik reds te veel, maar dat doen we kwaad. <laughs> nou, <we, laughs> nou, dankjewel, Fred. Ja. We gaan weer terug naar de studio en uh, jullie gaan mijn bezoek je draaien. Dead or Alive met uh, You Spin Me Ja, yeah. inderdaad. Die staat nu klaar, als het goed is. Hadden wij You Spin Me Right Round van uh, Dead or Alive. En als het goed is, uh, gaan we weer naar onze correspondent op het plein, Ronald. Als het goed is, hoor je mij nog? Ja, ik, uh, ik hoor je zeker. Zeker. Ik en ho ho ho hoe is de sfeer daar, daar, Ronald? Nou, de sfeer, de sfeer begint uh, aardig uh, op te lopen. Dat wil zeggen, dat is uh, zojuist weer een, uh, een trein binnengekomen. Dus er uh, zijn weer een uh, aantal mensen het uh, plein opgekomen. Maar het plein zelf is het ontzettend winderig. Maar voor de mensen die uh, twijfels hebben om naar Zandvoort te komen... doen het vooral, het waait zo hard dat hier geen enkele regendruppel kan vallen. Nou, dat en, is mooi. Uh, <laughs> ja, dat is hartstikke mooi. En ik, uh, ik heb uh, uh, hier iemand uh, naast me staan die ik eventjes ga interviewen. Ze gaat zichzelf even introduceren. Uh, ze ziet er uh, prachtig uit... Maar we we hebben even een beschutte hoekje opgezocht. Uh, omdat, uh, nou ja, anders dan slechts al je pailletten zo direct uh, weg op deze jurk. Hey, uh, wie ben je en uh, wat doe je in het dagelijks leven en waarom ben je in Zandvoort? Ik ben Marcia Bruins, um, ik woon in Zandvoort en ik ben in het dagelijks leven assistent uh, manager in de catering. Ah, welkom. Nou, dat is voor jou ja. een klein stukje lopen natuurlijk. Wat, uh, wat, wat, wat, wat kom je doen uh, zeg maar, hier op het Stationsplein? Uh, nou, wij gaan al met onze familie jaren uh, naar de Pride in uh, Amsterdam. En uh, ja, sinds een paar jaar in Zandvoort en we lopen eigenlijk vanaf het eerste uur mee. Uh, vooral. Uh, het feit, uh, wees wie je wilt zijn en uh, heb lief wie je lief hebt. En uh, ja, dat ondersteunen wij altijd in grote mate. Met familie, vrienden, kinderen. Dus en dat blijven we doen. Ja. Volle mengeling, inderdaad. Ja, ja, ja, ja absoluut een mengeling. En uh, um, ook vooral voor mijn kinderen. Want ja, je wilt toch dat ze opgroeien uh, in een maatschappij waarin je gewoon lief kunt hebben wie je lief wilt hebben en dat het net zo normaal is dat uh, zij ook hand in hand over straat kunnen lopen... zoals het voor de hetero's ook normaal is. Ja, precies, ja. het gaat uh, om de liefde, hè? Ja, en de liefde voor iedereen, precies. precies. Je ziet er overigens prachtig uit. Kun je een beetje voor de luisteraars vertellen? Want het blijft natuurlijk gewoon radio. Ja. Wat heb je aan en waar heb je daarvoor gekozen? Um, nou, ik, heb een, uh, ik zeg altijd uh, mijn, uh, mijn in aan. Ik ben net een cupcake. Ah. Helemaal in het goud, uh, felroos, hoors, uh, barokpruik. Uh, ja, dat is eigenlijk meer begonnen uh, als als schapje, we gaan leuk verkleed en ik ben altijd iemand die zegt van uh, go big or go home, dus gekker, uh, zo gek als het maar kan. En het is ja, yeah, you're included en uh, als ik ergens voor sta, dan sta ik er ook voor en dan ga ik ook uh, helemaal vol gas. Ja. Prachtig, ja. nou het is in ieder geval een, een reden om zeg maar lekker de parade te lopen, want je ziet er prachtig uit. Nog wel één ding, uh, hoe ga je de boulevard overleven, denk je? Uh, nou ja, of ik uh, ga uh, als een kitesurfer boven zee. Uh, ik heb al een zware kroon op, dus hopelijk uh, <laughs> hou ik het allemaal. <laughs> en anders zorgen we dat je vastgehouden wordt. Ja, zeker. Ja, dankjewel voor dit interview. Oké. Okay. Een ja. uh, mooie, mooie outfit inderdaad. En, uh, even terugkijkend naar het uh, hele gezelschap. Er zijn er meerdere die er zo prachtig uitzien. Um, ik ga zo direct even wat nieuwe mensen opzoeken die nog geïnterviewd kunnen worden. Ik heb bijvoorbeeld Mr. Bear, Nederland heb ik uh, zien voorbij komen. Daar ga ik even een praatje bij aankloppen. Maar ik denk dat het ook wel wel lekker is om even terug te gaan naar een plaatje, want de wind steekt weer op. Dan gaan we dat doen en dat is uh, nou ja, mijn, uh, mijn nummer, verzoeknummer in dit, uh, dit geval. Barbie Dreams van 5050. Ik denk, uh, pas het toch bij film is uh, recent uit. Dus daar gaan we. Daar zijn we weer. Dat was Barbie Dreams. En dan gaan we ondertussen luisteren naar uh, onze grote vriend Ronald. Ronald, heb jij iemand gevonden ondertussen op het plein? Jazeker, ja. Zeker, ja. Uh, ben ik weer te verstaan? Uh, je bent hartstikke goed te verstaan. Oké, okay, hartstikke goed. Dat is altijd even check, check, double check. Hè? Dus, uh, nou, we hebben even zeg maar, de station opgezocht. want uh, uh, ja, De wind waait lekker om het zo maar te zeggen. Um, en kijk wie we daar hebben. Dat is Suus van der Laar hartelijk welkom in Zandvoort, Suus. Ja, dankjewel. En het is droog, wat geluk. Zeker, de wind die, uh, doet zijn best om inderdaad de regendruppels weg te waaien. Uh, Suus, jij bent al uh, jaren een trouwe aanhanger zeg maar hier van de Pride Zandvoort, maar toch maar even aan jou de vraag: waarom ben je in Zandvoort? Ik vind dat Zandvoort een Pride verdient en vanaf het begin ben ik er daaraan bij. Want Pride Het Bied is voor mij de start van Pride. Oké, okay, kun je dat even een beetje uitleggen, hoe dat, dat, dat, dat waarom de start? Waarom is het gestart? Hoe tof is het altijd dat jullie hier met auto's door de straten rijden, door Zandvoort heen, waar de Vetis Community en alle andere communities samenkomen en zichzelf laten zien en heel trots Pride uitdragen? Dat vind ik heel fijn. Dat klinkt uh, geweldig. Uh, jij hebt uh, inmiddels, uh, zeg maar, we hebben je eerder de vorige uh, uitzending hebben je natuurlijk geïnterviewd als uh, zijnde je nieuwe in de, in de vorm van de nieuwe functie, um, als voorzitter van Pride Amsterdam. Uh, dit is zeg maar, de start voor jou voor Pride Amsterdam natuurlijk. Wat, uh, waar, waar kijk je naar uit? Wat zijn de komende punten die jij gaat doen? Uh, wat zijn de eerste acties? Waar uh, ben je heel erg nieuwsgierig naar? Vertel. Ik verheug me vooral op de eerste week. Vanavond gaan we met alle vrijwilligers samenkomen. Dan gaan we de vrijwilligers allemaal bedanken. Zodat we met z'n allen een frisse start gaan maken. Gewoon echt trans vol er tegenaan. En morgen begin ik uh, met s avonds, uh, het, uh, het transconcert. Daar heb ik onwijs veel zin in. georganiseerd in Paradiso door Barbara van Olfen. En uh, zochtend om 12 uur open de Pride samen met de wethouder. Daar heb ik ook veel zin in. En dan woensdag de Trans Pride Walk. Het dus senior concert op donderdag is super tof. Mm -hmm. Altijd is weer terug van weg geweest. Natuurlijk twee fantastische filmavonden op Mercatorplein, waar ik ook bij aanwezig ben. En dan de Kennel Pride Ja, het wordt gewoon één grote Pride dat klinkt hartstikke super. Even over de Senior Pride, want die is inderdaad weer terug van weg geweest. Kun je daar wat nader op ingaan? We het jaar al proberen om jong en oud samen te laten brunchen. Dus we zijn nog op zoek naar jongeren. Dus als je luistert en je wilt graag, geef je nog op. Maar Senior Pride, ja, wordt een fantastisch programma vanaf het zes uur. En uh, midden in Amsterdam, ik weet even de locatie niet meer. Maar dat komt omdat ik echt gewoon bijna net uit mijn jasje waaide. En uh, ja, nee, het wordt gewoon fantastisch. Het is gewoon jong en oud samen. Gewoon op een rustige manier. Met staat tafels, gewoon... Senior Pride. Ja, ik hou ervan. Ja, dat zat er een... Uh, voorheen meen ik in uh, paleis van de Weemoed... werd het onder andere georganiseerd. En volgens mij is het nu op de nieuwmarkt. Maar als uh, bezoekers, zeg maar... Uh, uh, dat willen weten, waar kunnen ze dan het beste die informatie halen? Op onze website Pride Amsterdam en via de gemeente Amsterdam op de Pride Queer Amsterdam website. Dus je kunt het eigenlijk overal wel terugvinden. Het is echt uh, super makkelijk te vinden. En nu deed je net een oproep aan, uh, aan jongeren, stel dat ze zich willen aanmelden. Hoe kan dat dan? Nou, dat kunnen ze doen via de Pride Amsterdam website. En dan even doorgaan naar de seniorcommissie en dan kun je, je aanmelden. Dan komt het helemaal goed. Okay. En dan hebben we een mooie samensmelting, zeg van uh, ja, jong en oud. In het oud. Ja. ja, dat klinkt wel. Ja. Ik uh, dankjewel en uh, super dat je er weer bent natuurlijk. Uh, uh, ja, uh, ik zou zeggen geniet. Uh, feest en happy pride en heel veel succes voor de komende week. Dankjewel en jullie ook. Go for it. Dankjewel. Dankjewel. Nou, tot zover. Uh, ik zou zeggen, goh, dan maar weer even een lekker een in. Gaan we doen. Ik, om, uh, ik zit nog een beetje te denken, te denken, Ronald. Want ja? we hebben nog, nou even, even vanaf de techniekperspectief, uh, perspectief we hebben we nog, nog iets van 6, 7 minuten voor een nummer ja. en dan daarna moeten we de afkondiging doen. Denk je dat je nog een interview komt doen of kom je hierheen uh, naar ik, uh, ik, denk, ik denk dat ik misschien nog even iemand te pakken krijg. Een uh, hele kleine. Uh, dan gaan we ja, er een aan aanzetten. Kleine. Dan gaan we dat doen. Oké. Okay. Oké. Okay. Tot zo. Hoi. Tot zo. In life we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. I got it bad just today.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 in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me out by your name, I'll be on the way in life I wanna sell what you're buying At times, every time that I speak A diamond, a nine, it was mine Every week, what a time it climbed I was shining on me Now I can't leave And now I'm making LA in Never want the niggas passing my league I wanna fuck the ones I envy, I envy Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm new face, don't let you listen If you live in your garden, you know that you can Dat was Montero, name van Lilness X. En als het goed is, is onze reporter nog uh, nou, erop uit voor het laatste interview. Ronald, heb jij iemand gevonden? Nee. Ja, ik heb zeker iemand gevonden. Maar uh, dat was onze Ben Zonneveld om even te bespreken zeg maar, hoe het straks staat gaat met de, de parade. Alleen die staat op dit moment een briefing te houden met alle veiligheidsmensen en ah. EHBO's. En, uh, de, de, de, Aha. Dus uh, daar kan ik helaas geen, uh, geen uh, vragen mee, mee gaan stellen. Want ik had hem graag willen vragen van uh, gaat de parade over de boulevard of is er een plan B? Nou, vooralsnog heb ik begrepen zeg maar, dat hij vooral over de boulevard heen gaat. En uh, de wind uh, lijkt ook een beetje te gaan liggen. Uh, dus ik zou zeggen, als je naar Zandvoort toekomt, kom gewoon lekker naar het Stationsplein. En uh, loop achter de parade aan. Ja, en, en dan, dan zit ook wind zelf te schuitje. Paraden. Ik hou gewoon mijn pruik vast tijdens het dansen zometeen. Dus uh, komt goed. <laughs> Precies. <laughs> we maken er wat van. Ik zou van. zeggen, ik, ik, ik kom terug naar de studio. En gooi uh, de laatste platen erin. En dan gaan we afronden. Gaan we doen. Nou, tot zo Ronald. Dank je wel. Tot zo. See you Het was, nee, was niet jouw verzoeknummer, maar het was al een hit uit jouw playlist van de, de re, regenboog rainbow muziek bingo, bingo, bingo, bong, bingo bing, borrel. Bingo, bong, bong, dat was een activiteit waar we aan het eind van de avond ook niet meer dat woord verzoenlijk fatsoenlijk uit de mond konden zetten. Dus nee. Dus, nee. <greden> <laughs> maar het was wel heel gezellig. Dat was super het was gezellig, gezellig was bij, ja. bij Manga's Beach Bar inderdaad. En de, en de regenboog is natuurlijk iets maandelijks hè? Voor ja, De ah, Beach elke maand. Dus ja, dat is ook het jaar. Kun je Volgende nog, keer. Uh, om, in een gemoedelijke sfeer kregen we terug elkaar ontmoeten en weer ouder werd dans op uh, dit soort hits. Iets opgepimpt. Dus dan uh, ja, ja. komt het goed. Overigens dansen gaat ook zeker lukken, want uh, wij gaan er weliswaar uit. Maar uh, Radio Decibel staat hier al op een stationsplein uh, met uh, natuurlijk denderende hits. Ja. En uh, dat wil zeggen dat uh, de pre-party zo direct ook daadwerkelijk gaat beginnen. Het is al begonnen, Het is al, het is ja, al begonnen, Het is al begonnen. Ja. Al begonnen er, ja. is al een galen, er is al een feestje gegaan. Er is al een feestje gegaan, er wordt alleen maar meer. Ja. En uh, ik denk dat dit ook een goed moment is om eventjes af te ronden. En dank te zeggen aan Christy en lotte van Wijn aan Zee dat wij hier uh, vandaag op locatie konden gaan uitzenden. Ja. En uh, natuurlijk Leon van Ess. voor de ondersteuning van uh, ZFM voor het feit dat wij hier inderdaad uh, ook op het plein konden interviewen. Ja, even de techniek uh, uh, schudden heb ik begrepen. Ja, we moeten schudden. Ja, meer schudden. Schudden. schudden. Meer schudden ja, vooral. Ja. Ja. Erg hè dat dat soms zo werkt. Ja, dat je, dat je, Heb je ook met wasmachines, als dus je het gewoon een keer op slaat dan, dan doen ze het Dan weer. doen ze het, ja. ja. ja, ja. Ja, ja, of zachtjes toespreken. Ja. De, de, de, de, de. Gewoon, gewoon, gewoon even we en doen ze Beide. Beiden, Dat is, is een lekkere boodschap. <laughs> <laughs> ja, al dat de stemming zit er goed in. Uh, Mirko Gerrits, dank voor de techniek inderdaad vandaag en de muziek. En geen probleem, geen dank. Jan Koper. Ook voor de techniek en de regie. En het rondspringen. En het rondspringen vooral ook. <laughs> Anja Westerwil natuurlijk voor de presentatie en uh, het uitzoeken van de muziek, et cetera. Ja, en, ja. en jij ook gewoon al hartstikke bedankt voor het uh, inderdaad ook uitzoeken van muziek en het uh, bedenken van de interviews. En je debuut en, als reporter. Ja, ja als pleinreporter als als, als, als plein dan inderdaad. Ja, dus Daar ja. ja, mag ik nog wel een beetje aan schaaf, heb ik begrepen. Kom maar goed. Oké, okay, als, als dit nummer heel tactisch even nog een half minuut terug wordt. Gezet dan halen we het precies, denk ik. Of een minuut Zo. ja, dan moet je heel even kijken of dat nog Echt. inderdaad volgens uh, mij moeten we dan langer. We kunnen hem ook overzetten ja, naar multicolor doe. dat we hem gewoon eindigen met multicolor. nog lekker een keertje ja, te luisteren, ja, ja, precies. Ja, ja. die nog een, ja, dan een keertje dan dan doen, maken we aan <laughs> maken we Anja ja, blij tot in september. We gaan eruit tot dan september. Tot To a life in multicolored Polarized lights flashing open my eyes To a world that's undiscovered